6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is een prima dag voor Nederland op de Olympische Spelen in Rio. Zwemmer Ferry Weertman won goud op de 10 kilometer in open water... door in de sprint de Griek Gianniotis te verslaan. En zowel de handbalvrouwen als de volleybalsters zijn door naar de halve finale. De handbalsters versloegen gastland Brazilië ruim met 32-23. En de volleybalvrouwen die waren te sterk voor Zuid-Korea. Het werd 3-1. En wielrenster Elis Lichtlee, die was al Olympisch kampioen op het onderdeel Keirin, die heeft zich ook geplaatst voor de halve finale in het sprinttoernooi. De rechtbank in Rotterdam heeft het voorarrest van Laura H. verlengd met drie maanden. De 20-jarige vrouw uit Leidsendam keerde vorige maand terug uit IS-gebied in Syrië en Irak. Het OM verdenkt haar van deelname aan een terroristische organisatie. Zelf claimt ze dat ze is ontsnapt uit handen van islamitische staat. Het strafrechtelijk onderzoek tegen H. is nog in volle gang, zegt het OM minister van der Steur wil dat de mogelijkheden om de vader en moeder van een vondeling te vinden worden verruimd. Er kan nu alleen gebruik worden gemaakt van DNA-verwantschapsonderzoek als er sprake is van een gewelds- of zedemisdrijf. Volgens van der Steur moet het ook mogelijk worden om DNA-onderzoek te doen als een kindje zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen doordat het te vondeling is gelegd. Een meisje van 16 uit Sittard is veroordeeld omdat ze plannen maakte om naar het IS-gebied te rijden. Haar straf is acht maanden jeugddetentie, waarvan twee weken onvoorwaardelijk. Het meisje had telefoons in haar bezit waarop ze chatgesprekken voerde over haar reis. Ze wilde vanaf Düsseldorf vliegen. Om dat te betalen wilde ze een ring verkopen. De zelfgebouwde elektrische motor, waarmee studenten van de Technische Universiteit Eindhoven rond de wereld willen rijden, is na twee dagen gestrand in Wenen. Volgens Omroep Brabant is de stroomomzetter kapot. De bedoeling is om de motor morgen gerepareerd te hebben, om daarna de reis in 80 dagen rond de wereld voor te zetten. Het weer. Bijna overal zon en 20 tot 24 graden. Vannacht koelt het af tot rond de 11 graden. Morgen schijnt weer de zon volop en dan wordt het in Limburg zelfs lokaal 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwe de Hart van de ANWB. ...door een kapotte vrachtwagen op de A1 richting Amersfoort... ...tussen Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer file. Verderop tussen Naden en Eembrugge 10 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Amstel Business Park en Knopend Holendrecht 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De A4 Rotterdam richting Den Haag is juist weer vrijgegeven bij Knopend Ippenburg. Daar staat nog 7 kilometer file vanaf Den Hoorn. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp 12 kilometer file...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 Die FM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda, qué caramba caliente. Sabe que mi papito Adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda con una bomba provocante, con una bomba provocante, con bomba provocante. provocante. Tu boca linda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 Let me see your energy, because me nah play no hide and seek. What is it the thing you ever made me feel, weak, girl? Free. 'Cause anytime me whine and catch it, this electric like pull it up put Deep it for repeat, girl. Up, up, me, up, up. me not touch a dollar on my pocket 'cause nothing in this world ain't more than what you were. I don't need no money. You're worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make like the beat, beat, beat just take control. Beat. No,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 Le foschieten si affacciano sporgendosi le mie malinconie. Stasera dolce amica mia, io sto pensando a te. A te, che forse stai sentendo me sul damenzal di un. Tramonto, profuma non foschi. Lo sai che non è facile, trovare le parole, Trovare la porta giusta per uscire da un dolore. Lo sai che umanamente ci si chiede, ma perché è capitato questo proprio a te, che in ogni senso lasci, rabbie e vuoti. And e Ik weet niet of ik ben niet of ik ben hier. Maar ik ben hier, en ik ben hier, en ik ben hier, en ik ben hier, Non dan 6.9 Now uh... And with you weight from side to side, symbolize needing help. When the sand for you under quick. Big Mama said the devil's up to no good. But we can heal it on a Sunday with a good book. But off we kill it on a Monday for a good look. And make it part of the campaign to withstand pain. Me, myself, place it all on my shoulders and give it my all like heavy lifting. No game without tears and sweat. They claim blue skies with white clouds, steady drifting. When pain come to get you, And hit you like flow. Better times will pick you, do what you gotta do. To earn focus in the stormy weather. Come off the tunnel to the light saying Shades of epiphany, can't let it get to me. Move so differently, do it so swiftly. Easing to my style, lay mine down. King be crowned, look at me now. Teaching my classes, bottom masses. Used to gang bang, used to love the clashes. Now cash is the only motivation, but now for me, G. I'm in the public relations. That's food for your daylight soul. Word to the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 I'm the good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 Select. is so appalling